Het is 2 mei, de achtste jaar. Nou, laten we starten met het blazen van de shofar. gelijk door naar de Sabbat Shalom. Laten we samen het Shema zingen. Ik zal het even op het scherm zetten. Shema Yisrael Yahweh Eloheinu Yahweh Echa Baruch Shemkeva Malchuto Malchuto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 Amen. Dan willen we zingen Psalm 92, Toch, Leodot de Adonai. Grace, ben je er klaar voor om de passage voor te lezen? Ja. Na de dood van de twee zonen van Aaron, richtte de eeuwige het woord op Mosje en zei: Zeg tegen Aaron dat hij niet zomaar op elk moment van de dag in het heiligdom mag komen. Hij zal een speciaal linnen ondersteek aan doen, en linnen broek en een linnen gordel. Zijn haar bedekken met een linnen want Het is speciale kleding en, is... en dus moet Adam zich wassen voor hij de kleding aantrekt. Als Adam het heiligdom binnengaat om verzoening voor zichzelf, voor zijn huis en voor heel het volk te bewerken, mag niemand anders zich in de tent der samenkomsten bevinden tot hij het hoort. Dit zal voor jullie een wet zijn. In de zevende maand, op de tiende dag van de maand, zul je je ziel pijnigen. Geen werk mogen jullie op die dag verrichten. Jullie niet, je gasten niet en je vreemdeling die er bij jou is, niet. Want op die dag zal Aaron verzoening voor jullie krijgen. Voor al jullie zonden en op die dag moeten jullie je verantwoorden tegenover de eeuwig omruimd worden. Het zal een eeuwige gebied voor alle kinderen van Israël zijn. Om eens per jaar je ziel te pijnigen en verzoening te vragen. De eeuwig sprak tot Moshe. Spreek tot Aaron, tot zijn zonen en tot het volk en zeggen hem, dit is wat de heeft gezegd. Wanneer iemand van de huis Israël of een van zijn gasten een offer wil brengen voor de eeuwige, maar dat ergens anders doet dan in de tent der samenkomsten, en hij wil dat offer niet naar de ingang van de tent der samenkomsten brengen, dan zal die man niet meer deel zijn van mijn volk, want hij offert niet volgens mijn wet. Wanneer iemand van de kinderen van Israël of van de gast die te midden van je is, Beeld of van te vangst dat gegeten mag worden, moet je al het bloed uit het dier laten lopen. en het bloed met het stof der aarde bedekken, voordat het vlees gegeten mag worden. Want de ziel van al het leven is in het bloed. Daarom heb ik de kinderen van Israël gezegd: Het bloed van geen rij vlees mogen jullie eten of drinken. Verder zei de eeuwige tot mosje: Ik ben de enige die. En de eeuwige jullie God. Doe niet zoals de mensen in het land Egypte waar jullie gewoond hebben. Doe ook niet zoals de mensen die nu in het land Kanaan wonen waar ik jullie heen zou brengen. Mijn wetten die moeten jullie nakomen. Mijn wetten daar moeten jullie aan houden. En daar moeten jullie je naar richten. Ik ben de eeuwige die zich aan mijn wetten houdt zo doorleven. Al de groepenstaden die de mensen van het land deden. De mensen die er voor jullie waren. Die... Door al die gruweldaden is het land onrein geworden. Laat het land jullie niet uitspuwen, zodat jullie het verontreinigen zoals de volkeren voor jullie. Wanneer iemand een van die gruweldaden doet, die de mensen in Egypte of de volkeren voor jullie deden, dan zal hij uit het volk geruid worden. Hou jullie aan mijn opdracht, zodat jullie je niet verontreinigen. Want jullie zijn een heilig volk en ik ben de eeuwige. Ik wil nu graag Psalm 103 voorlezen. Een psalm van David, looft ja bij mijn ziel en al wat in mij is zijn heilige naam. Looft ja bij mijn ziel en vergeet niet één van zijn weldaden, die al uw ongerechtigheid vergeeft, die al uw ziekte geneest, die uw leven verlost van het verderf, die u kroont met goede tierenheid en warmhartigheid, die uw mond verzadigt met het goede, uw jeugd vernieuwt als die van een aard.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 Maar de goede tierenheid van Yahweh is van eeuwigheid en tot in eeuwigheid over wie hem vrezen. Zijn gerechtigheid is voor de kinderen van hun kinderen, voor wie zijn verbond in acht nemen en aan zijn bevelen denken om ze te doen. Yahweh heeft zijn troon in de hemel gevestigd. Zijn koninkrijk heerst over alles. Loof Yahweh, u, zijn engelen, sterke helden die zijn woord uitvoeren, gehoorzaam aan het woord dat hij spreekt. Loof Yahweh al zijn legermachten, dienaren van hem, die zijn welbehagen doen. Loof Yahweh al zijn werken, alle plaatsen van zijn heerschappij. Loof Yahweh, mijn ziel. Amen. Dan willen we een aantal liederen gaan zingen. En we beginnen met 72, van waar de zon opgaat. En dan, hij is de Almachtige. En als derde zingen we 346. Maak ons tot een stralend licht. De overdenking van vandaag gaat over Elisa. We hebben de voorkeer gezien dat hij dus geroepen werd door Elia en dat hij dus een hele weg aflegt. Hij krijgt een soort met opleiding van Elia en Elia die is op een gegeven moment overleden. En nu is het de beurt aan Elisa zelf om dus op te treden als profeet van de Allerhoogste. Wat gebeurt er met hem in de eerste periode van zijn profeetschap? Daar gaan we nader naar kijken, want er zitten allerlei lessen voor ons in, die denk ik ook belangrijk zijn om te horen en in acht te nemen. Nou, ik heb het genoemd Elisa deel 1. We gaan dus eigenlijk verder waar we de voorkeer gebleven zijn en dan gaan we even in detail kijken wat Elisa nou precies in de eerste periode van zijn bediening gaat doen. En dat is heel wat. Het begint met Jozefat, de koning van Juda, want in het 18e jaar daarvan... Werd Joram, de zoon van Agab, koning over Israël in Samaria en regeerde twaalf jaar. Maar Joram was ook een zoon van Agab, een broer van Ahazia, de vorige koning, die dus door dat rooster naar beneden viel en zwager gewond raakte en daar niet meer van opstond. En zoals steeds wat er staat, als het gaat over de koningen van Israël, hij deed wat slecht was in de overige jaren. Maar. Er zat een verbetering in, maar hij deed het niet zoals zijn vader en zijn moeder, zoals Adal en Izebel. Want hij verwijderde de gewijde steen van de baalstaten die zijn vader gemaakt had. Dus zijn vader had een afschuwelijk beeld gemaakt van de baal en hij gaat die toch vernietigen. Dus blijkbaar heeft er toch wel iets in zijn hart gedaan van wat zijn vader overkomen is. In ieder geval, hij neemt daar afstand van, maar helaas niet van de andere zonden. Want hij blijft vasthouden aan de zonde van Jerobiam, de zoon van Nebat. Die Israël deed zondigen en hij weet daarvan niet af. Nou, wat was dat nou precies? Daar hebben we het vorige keer ook even over gehad. Maar toch even in detail. Wat deed die Jerobiam nou? Er staat in 1 Koningin 12. Daarom preekte de Koning Jerobiam overleg. Omdat allerlei mensen die dus we wilden dienen vanuit het Tienstammenrijk verhuisden naar het 2-stammenrijk. En hij wilde dat tegengaan. En wat doet hij? Hij maakt twee gouden kalderen. En hij zei tegen het volk: Het is te veel voor u om te trekken naar Jeruzalem. Zie uw goden Israël die uit het land Egypte hebben doen optrekken. En hij plaatst het ene in Bethel en het andere zet hij in Dan. En dan wordt ook duidelijk, wat ik vorige week ook ik zei, waarom Bethel dus een afgoten plaats was. Waar die 42 jongvolwassenen de profeet Elise opwachten. Ze dienden daar het gouden kalf. En dan snap je ook van. Het was een, een afgrote plaats waar hij dus voorbij trok. Hij is daar niet gebleven. Hij trok daar voorbij en dan gebeurt dan wat hele gebeuren met die beren. Dit werd aanleiding tot zonderstaat, want het volk liep voor het ene uit tot aan toe. Dus ze maakten de grote reizen voor. Hij maakte ook een godshuis op de offerhoogte en hij stelde priesters aan uit alle leden van het volk. En er gaan dus volgens de berichten uit de Joodse geschriften, kon je dat gewoon voor geld je, dus eigenlijk je aanbieden als priester. Dus als je dus een bepaalde dag ter beschikking stelde, dan werd je gewoon als priester aangesteld. En dat was een heel lucratief baantje. En die behoorde dus niet tot de nakomelingen van Levi, zoals God voorgeschreven had. Dus dat was echt niet zomaar zondigen, maar het ging echt tegen de basiswetten die Yahweh ingesteld had. Asa ging te rusten bij zijn vader en werd begraven bij zijn vader in de stad van zijn vader David. Het gaat even over koninkrijk van Judah. En zijn zoon Jozefat met koning in zijn paas. En er was oorlog tussen Asa en Baeza, de koning van Israël, al hun dagen. Nou, dat is iets wat je goed in je achterhoofd moet houden. Dat dus de vader van Jozefat, die kon niet overweg met het tienstammerijk. Die had daar dus heel zijn leven lang, heeft hij daar oorlog tegen gevoerd. Op een afschuwelijke manier. Hij heeft zelfs op een gegeven moment heeft hij zelf dat ingehuurd om Baeza tegen te houden. Zo erg was dus de Oorlog tussen het koninkrijk van Juda en het koninkrijk van Israël. En dan is het dus heel frappant dat Jozefat een hele andere weg heeft. In het derde jaar van Asa, de koning van Juda, werd bij Esa, de zoon van Ahia, koning over Israël. De Esa, met de 24 jaar, en zoals de koning van het tien deed, hij deed wat slecht was in de overige jaren. en ging in de weg van Jerobion en in die zonde waarmee hij Israël had toen zonder. Dat we net even stil hebben gestaan. Dus dat geeft eigenlijk de situatie weer, zoals het was in de tijd van Elia en in de tijd van Elisa. Van hoe die koninkrijken tegenover elkaar stonden en wat ze eigenlijk dienden. Mesa nu, koning van Moab, was een veehouder en bracht aan de koning van Israël als schatting 100.000 mannen en 100.000 rammen met wol. Dat is 200.000 dieren die hij dus overhandigde elk jaar als schatting, omdat ze dus bij Israël hoorden. Omdat het dus veroverd was door Israël. En die was dat beu. Dat kun je ook wel goed begrijpen. En als je een veehouder bent, en je moet dan zo'n groot gedeelte van je vee elk jaar afleveren bij de vijand, dan doet dat zeer. Maar Agap was gestorven en de koning van Moab is daar helemaal klaar mee. Dus die komt in opstand. Dat was al eerder gebeurd, ten tijde van koning Agap was hij ook al een keer in opstand gekomen. Toen hebben ze een strijd gevoerd, in ieder geval toen Agrabe overleden was, heeft de koning gedacht, we gaan helemaal stoppen. Het schatting afleveren, we gaan als eigen land verder. Maar koning Joerof zat dat niet lekker. Wat doet hij? Hij gaat dus heel Israël monsteren. Dus hij roept eigenlijk alle strijdbare mannen roept die op. En dan krijg je een soort met troepparade. Mee, om te kijken van of ze dus in staat zijn om een oorlog te starten. Daar blijft het niet bij. Hij stuurt zelfs een boodschap aan Jozefat, maar dat is toch de koning van Juda. Dat is toch een gelovige koning? Ja, dat is een gelovige koning. Maar die was bevriend met zijn vader. Dus vandaar dat hij dus contact zoekt en vraagt, joh, de koning van Moab is tegen mijn opstand gekomen. Wilt u met mij de trekken tegen Moab? En wat zegt Jozefat? Precies hetzelfde als wat het hij tegen zijn vader had gezegd. Ik ben als u. Mijn volk is als uw volk, mijn paarden zijn als uw paarden. Jozef heeft niets geleerd van de geschiedenis van Agaf. Dat is bizar, want het is dus wel een hele gelovige koning. Hij staat op beschreven, hij doet allerlei hele mooie dingen in zijn land. Maar als het gaat over het tien dan maakt hij de ene fout naar de andere. En dan zegt hij, langs welke weg zullen we optrekken dan? Dan zegt hij, nou laten we de weg van de woestijn van Edom, laten we die pakken. En dat doen ze. Dat had de koning van Israël, de koning van Judah en de koning van Edom, die ze ook hebben, ingezet. Die gaan met zijn drie teksten strijden naar morgen. En ze gaan dus zeven dag reizen, maar ze dus onttrekken in beweging door de woestijn. En dan zie je dus dat het allemaal heel slecht geprend is. Want ze zijn zeven dagen onderweg en ze hebben geen water meer. Dus nou, dat is een van de grootste problemen die een leger kan hebben. Dat is de bevoorrading. Je moet zorgen dat de vooruitgang die je maakt, dat die bijgehouden kan worden door de transportlijnen. Want je hebt gewoon je bevoorrading nodig. Nou, dat zie je in heel veel oorlogen. Zie je dus dat het probleem is. Waardoor het misgaat. Dan gaat het dus hier ook mis. Dan zegt de koning van Israël een hele aparte opmerking. Dan zegt hij, Ach, dat Jahwe nu toch deze drie koningen geroepen heeft om in de hand van Moor te geven. Hij heeft niets met Jahwe. Hij eert hem niet. Hij dient hem niet. Hij doet alleen maar de afgoden dienen. De Baals en de Astartes. Maar Jahwe. Dus ik denk dat dit een opmerking is om toch wel een beetje in het gaflijt te komen. Jozef had zien er dan natuurlijk door, ik weet wel dat het op niet. En het is een soort van een knieval eigenlijk om Jozef had te vriend te houden, denk ik. Om toch te laten zien van nee, ik weet wel waar het over gaat. Wat een vroomheid, weet geweest. En Jozef had die zegt van ja, ja, ik wil toch graag een profeet van Java raadplegen. Is hij er niet? Kunnen we niet door iemand die echt God kent? hem raadplegen. En toen antwoordde een van de dienaren van de koning van Israël, ja, nee, die is er. Elisa is meegegaan. Erg verrassend. Echt verrassend dat Elisa dus op die veldtocht meegegaan is, maar blijkbaar heeft dat toch gedaan. En hij zegt, hier is Elisa, de zoon van Safad, water op de handen van Elia groot. Dus het was bekend dat hij dus ook de dienaar was van Elia, dat hij ja, meegelopen heeft met Elia om zo het profeetschap te leren kennen. En Jozef had zegt nou, Ken ik, het woord van Jabwe is bij hem, dus hij gelooft echt dat het de profeet van Jabwe is. En dan gaan dus de drie koningen gaan naar Elisabeth. Dat is een hele andere opstelling, als die zijn broer had, hè? Ahazia, die liet de profeet roepen. Hè? Die stuurde dus die soldaten naar hem toe en die zegt, luister, ik gebied je, kom naar beneden en kom naar mij toe. Nou, dat doet deze koning niet. Ze gaan op zoek naar Elisa. En ze gaan bij hem op bezoek, En niet andersom. Maar Elisa is daar niet mee eens. En die zegt tegen de koning van Israël. Hoe heb ik het nou met jou? Ga toch naar de profeten van je vader en naar de profeten van je moeder. Dus die heeft het heel duidelijk in de gaten. Van ja, je kunt de naam van Java wel in je mond nemen. Maar je hebt er helemaal niets mee. Het zegt je ook helemaal niets. Maar de koning van Israël blijft in zijn gedrag. Van nee, nee, nee, nee. Want Yahweh heeft deze iconen geroepen. Om een hand van Moab te geven. Zij dus hij blijft een beetje heugelen, alsof hij toch op de een of andere manier Javid dient. En dan zegt Elisa, waar Javid van de lege machten leeft, koning aangezicht, aangezegd, ik sta, als ik geen rekening hield met Jozef had, koning van dan zou ik u niet eens aankijken en niet willen zien. En dat is eigenlijk ook een antwoord wat, wat voor ons geldt, denk ik, van ons luisteren. Als het echt afgodendienaars dienaars zijn, dan moet je daar geen rekening mee houden. Daar kun je dan daar geen rekening mee houden. Dan mogen we hen niet eens aankijken en niet eens willen zien. Nou, is dat nou in lijn met de Bijbel? Ja, dat zegt Psalm 139 ook. Daar staat, er zou ik niet haten, ja, wie u haten? Het gaat niet over de mensen die hen niet haten. Hè? Dus het wil niet zeggen van over mensen die dus ook al misschien op een laag pitje God wel willen dienen. Maar het gaat echt over de afgrouden dienaars. Van wie tegen u opstaan, Het haten met het volkomen, haat daar. Zeg in eigen vijanden zijn niet. Nou, dat is een hele harde boodschap. Iets wat we eigenlijk niet zozeer kennen. En toch denk ik dat we daar over na moeten gaan denken. Van ja, maar luister, wij kunnen niet alles tolereren, wij kunnen niet alles zomaar over ons heen laten komen. En dat is ook, zeg maar, met dat wat vanaf die moskees gaat klinken. Het zijn wel boodschappen, woorden hebben kracht, dat staat ook in de Bijbel, die over ons en over onze kinderen, over iedereen die we lief hebben uitgestort worden en waar we geen antwoord op hebben. Wij kunnen het niet stoppen. En het zou wel moeten stoppen denk ik. Want het mag niet zomaar klinken in Nederland. Wij waren een christelijk land en ik denk dat we toch moeten proberen om die christelijke identiteit vast te houden. Elisa is niet eens in staat om zelf eigenlijk op een onbevangen manier met Jaren in contact te komen. Want hij vraagt om een hulpspeler om die te brengen. Want anders lukt het dus gewoon niet. Dus hij, moet, hij is buiten zo opgewonden en zo boos op die koning van Israël, dat er eerst dus gespeeld moet worden. Dus er moet een uitspeler komen. En ik stel me zo voor dat hij dus uh, psalmen en liederen, geestelijke liederen gaat zingen. Zodat het gebeurt dat de hand van Yahweh weer over hem kwam. Dus hij moet echt tot rust gebracht worden, zou je zeggen. En dat gebeurt. En dan krijgt hij antwoord van Javen. En dan zegt Javen: Maak dit dal vol met geulen. Dus ze moeten allemaal geulen gaan graven. Want zo zegt Javen: U zult geen wind zien, u zult geen regen zien, toch zal dit dal vol water zijn. Zodat u kunt drinken, u, uw vee en uw lastdieren. Nou, dat is niet te bevatten. Dus ze moeten allemaal geulen gaan graven daar zo. Een heel dal vol met geulen. En dan zal er dus geen wind gezien worden, er zal geen regen gezien worden. En toch zal op de een of andere manier zal dat hele dal zal vol water stromen, Zodat ze dus in staat zijn om dus een vee, een lastdieren en zelf te kunnen drinken. En dan krijgen ze nog een boodschap erbij. En dan zegt hij, dit is nog gering in de ogen van Java. Hij zal ook Moab in de hand geven. Dus ze zullen ook nog eens een keer de overwinning behalen. En dat alleen maar omdat Jozef erbij is. Want dat had Elise heel de gezegd. Als Jozef er niet bij was geweest, ik zou niet eens antwoord geven. Ik zou niet aankijken. Ik wilde niks met u te maken hebben. Dus dit is alleen maar omdat er dus een koning, die God vreest, erbij is. Dan krijgen ze een hele zware boodschap, zou je zeggen. Ze moeten alle versterkte steden, alle uitnemende steden, moeten ze dus verslaan. Ze moeten alle goede bomen vellen, alle waterbronnen dichtstoppen, alle goede stukken land met stenen bederven. Dus ze maken eigenlijk het hele land onbruikbaar. Ze zorgen ervoor dat Morop eigenlijk al het goede wat ze hebben, wordt vernietigd, wordt ongedaan gemaakt. De bomen worden omgekapt, de waterbronnen die worden dichtgestopt. En alle goede stukken land die worden dus met stenen bedolven. Zodat er geen vruchten meer kunnen groeien daar zo. Dus dat land dat wordt gewoon overgeleverd aan de hongersnood. De volgende ochtend, omstreeks de tijd van het graanoffer, loopt er water uit de richting van Edom en het hele land loopt vol. Dus al die geulen die ze gegraven hadden, lopen vol met water en ze konden dus gewoon drinken. Dus hun zijn heel blij dat ze water hebben om te drinken. Maar dat water heeft ook nog een andere functie. Maar wat gebeurt er? Moorp die hoorde dat de koningen opgetrokken waren. En die willen dus bij elkaar komen om dus tegen hen te strijden. Ze staan daar dus te kijken. Ze staan opgesteld bij de grens. En ze kijken dus over die vallei uit waar dus dat water ingestroomd is. En zij staan smorgens ook voorop. En ze zien de zon, die gaat over het water op. En de moorpieten die zien dus dat het hele, dat hele dat is dus vol met bloed. Al het water wat daar binnen gestroomd was om dus die geuden te vullen, dat zagen hun als bloed. En hun trekken een totaal andere conclusie, namelijk dat ze dus onderling in gevecht geraakt waren. En dat de koningen elkaar verslagen hadden en dat ze daar dus gewoon met z'n allen dood lagen. En dat dus die geuden volgestroomd waren met bloed. En het enige wat hun hoeft te doen is naar beneden te rennen en de buik op te halen. Want ja, die drie koningen hebben elkaar verslagen. En dat doen ze dus ook. Dus ze rennen met z'n allen naar beneden. En ik denk dat ze gewoon hun wapens achterwege hebben gelaten, En waarom zou je wapens meenemen. Als de rest al verslagen is en ze komen er en ze zien dat het totaal anders is. Ze worden dus verslagen door de Israeliten. Ze staan op de vlucht. En de drie koningen die dringen het land van de Moabite binnen. En ze doen precies wat God gezegd had. De steden maken ze grond gelijk. Ze werpen stenen op alle goede stukken land. Ze Vulde de waterbronnen. En ze velden alle goede bomen. Nou, totdat alleen de keer Hazeret de stenen van de muur nog overbleven staan. Dus de rest was allemaal gewoon ja, verwoest en onbruikbaar gemaakt. Toen de slingerhaars het omsingelde en aanvullen, zag de koning van Moab dat de strijd niet sterker was. Sterk. Dus hij staat op die muur. Hij had nog 700 mannen bij zich. En ze proberen om de koning van Edom te verslaan. Maar het lukte niet. Dus toen ja, ze waren gewoon sterk voor hen. En dan doet die koning van Moorp iets wat in die tijd heel erg gebruikelijk was om te doen, maar wat afschuwelijk is als je het leest. Hij pakt zijn eerstgeboren zoon, die in zijn plaats koning zou worden, en op die muur os hij hem als brandoffer. Het erge is, en ja, daar schok ik echt van, het brengt een hele grote verborgenheid teweeg in Israël, en zij braken op bij hem vandaan een keer terug naar hun land. En wat mij dus zo ontzettend dwars is aan dit verhaal, is dat het lijkt, en dat zo zal de koning van Moab dat ook gezien hebben, het heeft nog gewerkt ook. In plaats dat, die dus, dat hun dus de koning van Moab met die 700 mannen uitroeien, en dat ze laten zien van ons luister, jij kunt zo'n offer brengen, maar het stelt helemaal niks voor, want jij brengt het aan een afgod, stoppen ze met vechten, en laten ze hem vrij uitgaan met die 700 mannen. En daarom denk ik dat het dus ook bij de koning van Moab heeft gewoon post gehad, ja, dat heeft gewoon gewerkt. Hij heeft zijn, zijn eerste geboren zoon geofferd. En ze zijn nog weggetrokken ook. Afschuwelijk. Elisa, die woont dan op een gegeven moment ergens. En dan komt er een vrouw, een van de weduwen van een leerling komt Facebook naartoe, En die zegt van dat haar man, die hij dus kende, dat hij overleden was. En hij kende hem zo goed dat zij zegt tegen hem: U weet zelf dat uw dienaar, ja, wij vrezen. En dat is natuurlijk een ontzettend mooie boodschap als je, als je overlijdt en dat wordt over jou getuigd. Van dat iedereen weet dat jij dus een dienaar van Yahweh was. Maar de schuldeiser had daar niet zoveel mee. De schuldeiser was gekomen en ze konden niet betalen. En wat doet hij? Zij heeft twee kinderen, twee zoons. En die wilde hij dus als slaver met zich meenemen. Daar was dat verboden. Dat ging in tegen de wetten van Jaweh. Je mocht niet je eigen volksgeloten als slaven verkopen. Dus dat ging in tegen de wetten van God. En Lise die vraagt Ja, wat kan ik dan voor u doen? Vertel maar wat je in je huis hebt. En ze zegt: Ja, we hebben niks in huis. We alleen maar een je met olie voor de rest we Hebben we helemaal niks. Dus we hebben niks om terug te betalen. We zijn volledig overgeleverd aan wat die schuldeisers En Dan krijgt ze een hele mooie boodschap. Ga heen. En ga overal kruiken vragen. Van al je buren. Allemaal en dan zegt hij er doorbij lege kruiken. Van ontzettend moeilijke opmerking. Ik denk, ja, volle kruiken heb ik helemaal niks. Lege kruiken vragen. En laat er niet te weinig zijn. Zie je ziet er, er zoveel mogelijk van krijgt. Ga overal vragen voor kruiken. Ga naar binnen. Sluit de deur achter je, dat er niemand je kan storen bij datgene waar je mee bezig bent. En giet vervolgens olie in al die kruiken. En zet weg wat vol is. Ze zijn met z'n drieën zoals ik drieën bezig gegaan in dat huis. Ze hebben allerlei kruiken verzameld uit het hele dorp. Het hele huis staat vol met kruiken. Ze sluiten de deur achter zich en ze gaan beginnen met het gieten en de zonen die zetten die kruiken weg. En op een gegeven moment zijn al die kruiken zijn vol. En dan zegt ze tegen haar zoon, "Geen een nog een kruik. Maar ze hadden er is geen kruik meer. Ze zijn helemaal vol. En toen hield de olie op de stroom. Geweldig. Dat God zulke grote wonderen doet van... Dat je helemaal niets hebt, alleen maar één kruikje olie en dat hij dan in staat is om dus, zeg maar, dus een heel huis vol met kruiken te vullen met olie. En het mooie is, daar blijft ze niet bij. Ze dus gaat het eerst vertellen. Ze gaat terug naar de man gods, naar Elisa. En ze zegt, dit is er gebeurd. Wat een groot rol. Alle kruiken die ik heb kunnen vinden, heb ik gevuld met die olie. En hij zegt, gaat verkopen. Ga de olie verkopen, betaal de schuldeisten. En daar blijft dus zoveel van over. Dus er was zoveel rijkdom was er eigenlijk dus uitgeschonken, dat ze konden leven van hetgeen wat overbleef. Dus het is niet zomaar een wonder. Het is niet iets van het vuist van puur een weekje vooruit. Nee, ze konden leven van wat tot Totdat, denk ik, de zonen dus zo oud waren, dus ze konden gaan werken. Elise komt op een gegeven moment langs Sunem, Dat is een plaatsje dicht bij Israël. Er komt een vrouw van aanzien, dus dat was een rijke vrouw. En die vraagt aan hem of hij de maaltijd wil komen Aangezien er bij staat van dat ze aandrong, maak je eigenlijk op dat hij in eerste instantie niet genegen was om te komen. Dus ze heeft hem echt moeten overhalen om, hem dus toch, de maaltijd te komen gebruiken bij hem. En uiteindelijk doet hij dat. En dat wordt een soort gewoonte: iedere keer als hij daar in de buurt komt, dan gaat hij daarheen en dan kwam hij daar om de maaltijd te gebruiken. En dan had hij dus mee met die vrouw en met haar man. En dan doet ze iets heel opmerkelijks: ze zegt tegen haar man. Ik heb gemerkt dat deze man Gods dat echt een heilig man is. En dan komt hij steeds met ons langs. Wat zou het mooi zijn als we voor hem een apart plekje maken? Dat iedere keer als hij er dus langs komt, we dan echt een plek hebben waar hij zichzelf kan terugtrekken. Dat hij gewoon een plek voor zichzelf heeft. Dus laten we een klein bovenvertrek maken van steen. Dat was een dure aangelegenheid in die tijd. En daar een bed, een tafel, een stoel en een kandelaar voor neerzetten. inzetten. Hij heeft dus echt een, nou ja, een echt kamertje waar hij dan. Zich kan terugtrekken en waar hij dan echt op zichzelf kan zijn. Je kan hij nog steeds mee eten met hun, maar Daarna kan hij zich terugtrekken in zijn eigen vertrek. Geweldig iets. Een profetenkamertje wordt ook wel genoemd. En dat doen ze. Dus hij zorgt ervoor dat er een bovenvertrek komt. En op een gegeven moment is dat klaar en hij komt daar weer langs. En hij trekt zich terug in de bovenvertrek en hij gaat daar liggen. En hij is daar zo door geraakt dat die mensen. Dat hoefden ze niet te doen. Dat was helemaal eigen vrije wil om dat te doen. En dan zegt hij tegen zijn knecht. Van, joh, roept die vrouw. En die doet dat. Hij gaat haar roepen en zij gaat voor hem staan. En dan vraagt hij aan haar van, is er iets waarmee ik hem kan helpen? En u heeft heel veel zorg aan ons besteed. Wat kunnen we voor u doen? En dan zie je dat hij dus eigenlijk tot iedereen de toegang heeft. Dus hij was niet zomaar iemand, maar hij was echt iemand die dus in de hoofd en kringen kwam. Hij stelt zelfs voor, ik kan tot de koning spreken voor u. Ik kan tot de bevelende van het leger spreken voor u. Zeg maar, ik kan, iedereen ken ik. Hey, hij was echt een fik. En ze hoefde het maar te zeggen. Maar zij zei, nee, ik heb niks nodig. Ik woon te midden van mijn volk. Ik ben tevreden. Uh, er is helemaal niets wat u voor mij kan doen. En dan vraagt hij nog een keer aan die van, ja, Wat kan ik dan wel voor haar doen? En dan zegt Ghazi: ja, ze heeft helaas geen zoon. Dus Gehazi die zal waarschijnlijk ook met de bediende van dat huis omgegaan zijn. En dan hoor je een hele hoop, nee, dat zijn dus wat de mensen het meeste weten over, een, over de basis, zeg maar. En hij heeft dat gehoord, denk ik, van het heeft geen zoon en daar heeft ze verdriet over. En dat is niet voldoende, maar haar man is ook nog oud. Dus de kans dat ze nog een zoon krijgt is niet groot. Dan zegt Elisa, roep die vrouw weer. En de vrouw wordt weer geroepen en zij komt en zij blijft in de deuropening staan. Dus zij komt niet naar binnen, dus het is niet netjes, zijn. het was natuurlijk zijn kamer geworden. Dus zij blijft in de deuropening staan. En dan zegt hij tegen haar, zonder overleg, hij zegt alleen tegen haar op de vastgesteldheid over een jaar, zult u een zoon vasthouden, een zoon omhelzen. Nou, dat was natuurlijk zoiets groots voor een vrouw die dus gewoon geen kinderen kreeg. En ze geloofde het niet. Ze zegt, nee meneer, man gods lief niet tegen die Dus Ze trekt dat enorm in twijfel, want ze wist eigenlijk wat, ja, dat het niet meer mogelijk was, dat de mens gesproken. En ze zegt, wilt u alsjeblieft niet tegen mij liegen? Dit gaat ze over zoiets teers waar ze zo mee geborsteld heeft. En dan komt dus er zo'n profeet in die zegt dat, maar het gebeurt wel. Dus de vrouw wordt zwanger en een jaar later heeft ze een zoon op de vastgestelde tijd, waarvan Lisa dat aangesproken had. Dus het is, ja, ze had al gezegd dat het een heilig man Gods was, nu wordt ze zelf ja, volledig overtuigd dat het ook echt zo is. Dus ze heeft niet zomaar iemand opgenomen. Nee, ze heeft echt een man gods opgenomen. En ze krijgt daar een beloning voor. Ze krijgt een zoon. Het kind wordt groot. En het gebeurt op een dag dat het meeging met zijn vader naar de maaiers. Dus het gaat mee om een hele dag zeg maar, rond te brengen bij de maaiers. En hij krijgt een soort zonnestek zou je zeggen. Hij zegt op een gegeven moment tegen zijn vader, ah oh, mijn hoofd, mijn hoofd. En die zegt tegen een knecht, ja breng hem maar naar zijn moeder. Want ja, ik kan hier verder helemaal niks met hem doen. We zijn bezig met het, het oosten, dus breng hem naar zijn moeder. Gebeurt, en dan brengt hij bij zijn moeder, en hij zat een poosje bij haar op haar knieën, en kniest hij. Dus, ja, wat er precies gebeurd is met die man, weet ik niet. Hij staat ook niet, is ook niet zo belangrijk eigenlijk, maar hij sterft. En die vrouw die blijft daar niet bij. Die vrouw die pakt haar zoontje op, legt hem op het bed van de man, God, dus op het bed van Elisa. In het profetenkamertje, sluit de deur achter hem en ze gaat naar buiten. Ze blijft dus eigenlijk heel rustig, want ze neemt allerlei acties. En ze roept haar man en ze zegt, stuur me toch een van de knechten, met een van de eeslinnen, zodat ik snel naar de man gods kan gaan." En dan kom, kom ik gewoon weer terug. Dus ze zegt niet eens tegen haar man dat dus hun zoon is overleden. En dan zegt, de man is echt heel verbaasd van, maar waarom zou je naar hem toe gaan oh, Het is geen nieuwe maand, het is geen sabbat. Maar zij zegt, nee het is goed zo. Laat, laat mij maar, laat mij maar, het komt allemaal wel goed. Dus blijkbaar had zij wel het vertrouwen al dat dus haar zoon niet heeft terug in leven zou komen. Ze zadelt de ezel in. En ze zegt tegen haar knecht van haar aan. En hij zonder ophouden. Tenzij het niet zegt. Dus ze moest echt dus een, een heel stuk rijden. En ze wil echt dat hij dus zo hard mogelijk rijdt. Doordat ze dus bij de man goed komen. En dat gebeurt dus ook. Ze komen dus bij Elisa. Die bij de berg Karmel was. En het gebeurt dat Elisa haar dus van al van een eind ziet. En dan zegt tegen haar: zegt, Joh die vrouw het Sunem. Dus blijkbaar kon je dat van een grote afstand al zien. Het was een flinke rit. Je hebt hier de Karmel en hier heb je Sunem En dat is ongeveer een, een ja, bijna 50 kilometer stukje. Dus nou, ik heb zitten zoeken van hoe hard gaat een ezel. Dat het varieert. Als het dus onbelast is, dan kan een ezel rond de 50, 60 kilometer per uur rennen. Maar goed, de vrouw zat erop, dus het zal minder zijn geweest. In ieder geval, ik denk dat het toch ongeveer een twee uur rijden was, wat ze gedaan heeft. Flinke rit, Gehazi loopt haar tegemoet en vraagt aan haar, het moet vragen van haar, van, gaat het goed met u, gaat het goed met uw man, gaat het goed met uw kind, maar hij krijgt helemaal geen antwoord. Zij zegt alleen maar het gaat goed, net zoals ze tegen haar man doet, ze bedept dat het meeste anders. Ze gaat pas emotie tonen op het moment dat ze dus bij Lisa komt. En dan valt ze voor hem meer ze grept zijn voeten vast en Gehazi wil dus de profeet beschermen, dus die... Loopt naar voren om haar weg te duwen. Maar Elisa zegt: van laat haar gaan. Want ze is bitter bedroefd. Azul is bitter bedroefd in haar. Ze is zo ontzettend aangedaan. En Java heeft het mij niet laten zien. Mij niet bekendgemaakt. Dus het is voor mij verborgen. Ik weet niet wat aan de hand is. Maar er is iets aan de hand. En dan zegt zij: Heb ik een zoon van mijn heer gevraagd? Heb ik niet gezegd: bedrieg mij niet? Dus ze komt terug op die situatie van jaren geleden dat zij gezegd had, luisteren van nee, de situatie is goed voor mij, laat het maar zo. En toen zegt hij tegen Gehazi, van maak je reis klaar, neem mijn staf in je hand, ga op weg. Goed, niemand, niemand, je gaat rechtstreeks naar het huis. En als je daar aankomt, het eerste wat je doet is je legt mijn staf op het gezicht van de jongen. En dat doet Gehazi. Gehazi gaat dus onderweg. Maar de moeder van de jongen die zegt en dat is, die term komt regelmatig voor in de Bijbel. Zo waar Java leeft en Uzi leeft, Elisa had hem zelf ook drie keer gebruikt toen via hem weg wilde sturen. Zowaar waar Java leeft en Uzi leeft, ik zal hem niet verlaten. Elisa wist op dat moment, toen de vrouw dat zei, dat ja, zij is vastbesloten. Ze gaat niet weg. Want ze roept Java tot getuige dat ze dat niet zal doen. Dus hij staat op en gaat met haar mee. Maar gaf gaat zelf voor en uit, legt de straf op het gezicht van die man. Er komt geen stem, er komt geen teken, er gebeurt helemaal niets. Hij gaat een keer terug en zegt tegen Elisa: ja, ik heb het gedaan wat u zei, maar de jongen is niet wakker. Hij heeft helemaal niets uitgehaald. Elisa komt bij het huis en de jongen was dood, neergelegd op zijn bed. Nou, dat moet voor hem ook een afschuwelijke ervaring zijn geweest. van de jongen die hij dus afgebeten had voor die vrouw als dank voor wat ze allemaal voor hem gedaan had. En zie die jongen die is dood en ligt dus op zijn bed. En hij gaat naar binnen, sluit de deur achter hun beiden en bad op jaren. Hij gaat op het kind liggen en maakt het kind warm, staat er. Zij legt zijn mond op zijn mond, zijn ogen op zijn ogen, zijn handen op zijn handen. Hij strekt hem overtuigd naar het lichaam van het kind, dat warm, maar er gebeurde nog verder helemaal niets. Hij komt terug, hij loopt in het huis heen en weer gaat weer naar boven en strekt zich over uit. En toen miste de jongen tot zeven toe. zijn geest kwam weer terug in hem en hij doet zijn ogen open. En hij roept gehazi. En die laat u de vrouw het zin in roepen en ze komt, en ze komt bij hem en hij zegt hier, neem uw zoon op, ze krijgt haar zoon weer terug. En ja, ik denk dat het niet te beschrijven is wat er voor die vrouw moet gegaan zijn. Dat ze dus eerst een zoon gekregen heeft tegen alle verwachtingen in. Dat ze dan haar zoon verliest en dat ze dan haar zoon voor de tweede keer krijgt op een manier. Dat die eigenlijk niet kan. En ze valt voor zijn voeten neer en baart zich te ademen. En ze... Ja, ze bewijst hem dus eer en ze neemt haar zoon op en ze gaat naar buiten. Een geweldig verhaal van een profeet van Yahweh, die dus gewoon doet wat hij moet doen, wat Yahweh in zijn hart geeft. Elisa die komt weer in Geelgal en er was honger in het land staat er. En de leerling die zaten voor hem en hij zegt tegen zich knecht: ga Nou, uh, zet een grote pop op het vuur en maak wat soep voor ons, want er is honger in het land. De leerling profeeten willen eten, maak jij maar een lekker soepje voor ons. En een van de, die profeten die gaat naar het veld om groenten te plukken en die... vindt daar een of andere plant. Hij kent hem niet, want hij snijdt daar een hele hoop... colloquinte van. Wat het precies is, daar, is, ja, daar zijn er meningen over verdeeld. Een kreet vol staat er, dus ik denk dat hij gewoon zo'n... Uh, ja, zo'n zo overkreet vol, he, vol heeft gedaan. Hij komt terug, hij snijdt ze en gooit het in de soepot. Ze hadden geen idee wat het was en ze gaan dus eten. En ze zijn van die soep aan het eten en ze schreeuwen uit van mangels, de is in de pot. Dus blijkbaar was het een van de soort giftige plant, waarvan je dus heel snel in de gaten hebt, van nou, dit gaat helemaal fout. Dit kost ons ons leven. Ze konden het gewoon niet eten. En dan zegt hij, breng dan nou meel. En ze brengen meel, hij gooit het in de pot. En zegt eigenlijk heel simpel, van nou, schep het ook voor de mensen om te eten. En er was helemaal niks meer verkeerd in de pot. Dus op dat moment was dus de giftige stof wat blijven opgenomen door die meel. En het wordt weer gewoon een eetbare soep. Er wordt eigenlijk heel weinig aandacht aan besteed. Het is gewoon een, ja, net alsof het bijna niks voorstelt. Maar het is dus een groot wonder dat er dus iets gemaakt wordt voor mensen wat dus gewoon de dood betekent. En dat hij dan gewoon een hele simpele oplossing brengt. En dan zorgt dat het te eten is en dat de mensen dus eigenlijk bewaard blijven. Dan komt er een man uit Baal als aan. Hij bracht de man Gods broden van de eerste dingen, wat ook volgens hem was. Hij was dus, de dienaren van God, dus gevoed zouden worden van de eerste dingen. Die man neemt dat heel serieus, die brengt dat bij Elisa. Twintig gerstenbrood en wat vers graan in zijn tas. En Elisa die zegt van, tegen Verhazi, geef het aan de mensen om te eten. Ja, dat waren niet zoveel mensen, dat waren honderd mensen. Dus ja, als listeren, ik krijg twintig van die kleine gerstenbroodjes. Ik heb honderd man hier, hoe, hoe moet ik dat? En hij zegt, geef het aan te eten. Geef de mensen te eten, wat Java zegt, men zal eten en overhouden. En dat is ook precies hetzelfde wat Yeshua zegt. Dus al die mensen te eten geeft, we hadden wel iets meer dan honderd, maar toch. Ja, het is hetzelfde wonder eigenlijk. Hij heeft een kleine hoeveelheid brood. En het wordt gewoon tijdens het uitdelen, wordt het fijn voort, En iedereen heeft genoeg en ze houden zelfs nog over. Ja, het is onvoorstelbaar. En de mensen zitten erbij en het gebeurt gewoon gebeurt gewoon. Er zijn gewoon grote wonderen die gebeuren in hun leven en die mensen maken dat allemaal mee. Maar nou, wat zijn nou de lessen die wij eruit moeten halen? Je hoeft er niet aan toe te geven als een vijand van God jou de hulp vraagt. Ik leer van Elisa. Elisa zegt gewoon, ik wil je uit niet eens aankijken, ik wil niks mee te maken. hebben." En dat is eigenlijk ook zo denk ik, Van als er een verzoek komt dan mogen wij volume opdraaien van de moskeeën. Ik denk dat we daar alles uit moeten inzetten om dat tegen te gaan. We moeten daar niet aan toegeven. Wij zijn vijanden van God. ze zijn vijanden van Yeshua. En we moeten daar niet aan toegeven. Want wij gaan er met z'n allen onder lijden. Omdat die boodschap vanaf de moskeeën gaat klinken over ons hele land. Als ons wat overkomt, zoek hulp bij God of bij het hecht van God. Precies wat is dus ook gebeurd. Een leer van de, de weduwe van de leerling profeet. Zij wordt belaagd door een schuldeiser. Ze heeft geen enkel antwoord erop. Ze weet niet wat ze moet doen. Ze gaat op zoek, ze gaat hulp halen bij een kerk van God. En ze legt daar haar probleem voor en zegt, wat moet ik doen? Kunt u me raad geven, kunt u bij God raad vragen, wat moet ik doen? En ze krijgt een raad die alle bestanden boven gaat. Leer van de rijke vrouw. De rijke vrouw, die dus uit de goedheid van haar hart allerlei dingen doet, het gaat fout en ze gaat raad halen bij Elisa. En ze wordt enorm gezegend. En leer van de leriprofeten, met problemen ook bij Elisa komen en ook enorm gezegend worden. Luister ernaar als je een opdracht krijgt van God. Dan moet je wel zeker weten dat de opdracht ook echt van God komt. Dus dat vergt ook gebed en soms ook vasten, om te achterhalen van wat naar je toe komt, dat echt van God is. Maar als het echt van God is, dan luister ernaar. En de Heer Elisa bij de brood volgen. Als God op een gegeven moment zegt, luister deel dat brood uit in je zal van mij Dan zal het ook gebeuren. Amen.